En niet in een vergevorderd stadium van dementie verkeert. Premier Julia Timoshenko van Oekraïne moet terecht staan wegens machtsmisbruik. Rechters in de hoofdstad Kiev hebben dat besloten. Timoshenko was in 2005 een paar maanden premier en ook nog van 2007 tot 2010. Vorig jaar verloor ze nip de presidentsverkiezingen van haar rival Yanukovych, de huidige president. Zijn aanhangers zeggen dat Oekraïne 135 miljoen euro is kwijtgeraakt door het energiecontract dat Timoshenko heeft afgesloten met het Russische Gazprom. Timoshenko riskeert een gevangenisstraf van 7 tot 10 jaar. Bij een NAVO-aanval op de Libische stad Brega zijn volgens de Libische staats-TV 15 doden gevallen. De raketten zouden zijn neergekomen op een bakkerij en een restaurant. De NAVO erkent dat er aanvallen zijn geweest op Brega, maar niet dat er burgers zijn gedood.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 Ja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 I let it fall.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 Blij dan nog steeds blijven maar ara vind hem nog steeds vind hem nog steeds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 And if you That just another good vibration